Dichter Hart met het NOS-journaal. China heeft de nieuwe marborgen. Peking is bang dat de Libische overgangsraad Westerse landen gaat bevoordelen. omdat die hebben geholpen bij het verdrijven van Gaddafi. China heeft de bombardementen van de NAVO altijd veroordeeld. Bovendien is China het enige permanente lid van de VN-veiligheidsraad. dat de overgangsraad nog niet als regering heeft erkend. China heeft miljarden geïnvesteerd in Libië, onder meer in de spoorwegen en in de olie-industrie. Ook Rusland is bang voor zijn investeringen in Libië. De Russen hebben de overgangsraad uitgenodigd voor overleg. In Afghanistan hebben Amerikaanse en Afghaanse militairen bij een operatie een oud-gevangene vanuit Guantanamo Bay gedood. De man, Sabar Lal, zat vijf jaar vast in het gevangenenkamp op de Amerikaanse basis op Cuba. 2007 kwam hij vrij. Daarna zou hij zich hebben aangesloten bij de Taliban. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor diverse aanslagen en zou ook contacten onderhouden met Al-Qaeda... Lal werd gedood bij een operatie in Jalalabad. Toen hij zijn huis uitkwam met in zijn handen een AK-47 geweer, werd hij doodgeschoten. Een aantal anderen is gevangen genomen. De Chileense autoriteiten gaan ervan uit dat een legervliegtuig met 21 mensen aan boord is neergestort in de grote oceaan. toestel probeerde twee keer te vergeefs op een eiland te landen en verdween toen van de radar. Het was op dat moment slecht weer in de Juan Fernandez archipel, zo'n 700 kilometer uit de Chileense kust. Reddingsploegen zijn naar het gebied gestuurd om naar overlevenden te zoeken, maar gevreesd wordt dat iedereen is omgekomen. Aan boord was er ook een populaire Chileense televisiepresentator. Hij zou een reportage maken over de archipel die begin vorig jaar werd getroffen door een tsunami. Het weer zonnig, temperaturen 24 graden aan zee en 28 graad of 28 in het zuiden. Later, vooral in het westen, kans op regen of onweersbuien. Morgen meer bewolking en grotere kans op regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. Dit is Helene de Geest bij de ANWB.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 Oh, de koptelefoon uh, weer goed op. Dat betekent dat we weer klaar zijn voor een nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag. Je hoorde de Temptations. Treat her like a lady. Z -F -F -F. Voor Zandvoort en de regio. Het is inderdaad even na twee uur een nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag. Goedemiddag Albert Jan en goedemiddag luisteraars. Uh, goedemiddag luisteraars en goedemiddag Rob. Ja, we zijn er weer. Gezellig. Met z'n tweeën in, in de studio aan het uh, zonovergoten gasthuisplein. Dat wou, dat wou ik zeggen. De, de zomer is voorbij, hè? Ja, dus, <laughs> dan krijg je dat. je, je merkt ook weer. gelijk als het zonnetje schijnt, dan zitten we met z'n tweeën. Als het een beetje slecht weer is, dan uh, ben je nog wel eens een keer binnen. Lex van der Hoorn, hij zit volgens mij op het strand. Die zit op het strand. Dus die gaan we om half drie bellen voor het één. Uh, uh, uh, enige juiste weerbericht van Zandvoort. Daarnaast heeft natuurlijk van ons, kunt u van ons verwachten om half vier de evenementenagenda. En ondanks het feit dat we tegen het einde van de zomer aan zitten. Of de zomer is eigenlijk al voorbij. En uh, wat hebben we nog meer? Ja, eh... Uh... Toch een mooi zonnetje, morgen wordt het weer anders, maar dat gaat Lex ons allemaal uitleggen. Het uh, zomerreces is voorbij, dus de, de heren van de politiek gaan uh, volgende week ook weer uh, aan de slag. Uh, we kijken even vooruit naar het eerste lustrum van de Korendag op 17 september. Er wordt weer gevoetbald en vandaag speelt SV Zandvoort uit tegen top. En weet jij waar dat voor staat? Nee, het is uh, vast een topploeg, of niet? Nee, nee TOB. TOB. Ja, weet je wat voor staat? Geen idee. Trouw aan ons beginsel. Trouw ons beginsel. Oh, Trouw ons beginsel, dat was het. Daarvoor is uh, voor ons aanwezig natuurlijk onze voetbalreporter Jan van Nes. Vanaf tien over half drie zullen wij met hem contact zoeken voor een live uh, update over deze voetbalwedstrijd. En dat is in Amsterdam, hè? Dat is in Amsterdam, ja. Uh, en om drie uur, Engelse tijd, hè, dat is Engelse tijd dus twee uur, maar voor ons... In Engeland is het dan drie uur. De DTM kwalificatierace van morgen. En die wordt verleden op het circuit van Brands Hatch. We hebben een uh, Formule 1 nieuws. Uh, we hebben nog een heleboel lokale nieuwtjes. Dus ik ben benieuwd of we er allemaal doorkomen. Maar ik zou zeggen, laten we maar beginnen. Ja, de summer is over. Wat hadden het over. Nou, dan gaat dit plaatje ook over, Robert John. Maar het weer zit wel lekker mee, dus we genieten ervan vandaag. Hier is Dusty Springfield, and the summer is over. Denk maar even terug aan de tijd van Veronica. The night runs away with the day. The that cat was... Oh, Maar we hebben wel lekker zonnig weer vandaag. Hete zomer met ZFM, zon, zee, zandvoort en zomerhit. in Springfield en de summer is over en daarachter op past deze plaats natuurlijk perfect je hoorde de mama's en de papa's en de California Dreamers CFM Race Radio Pit Report. Pit Report. Ja, in het begin waren we het even vergeten te vertellen, Albert-Jan. Maar dit weekend de Trophy of the Junes op uh, Circuit circuitpark. Ja, hoe kan ik het vergeten? Twee dagen geleden. Twee dagen lang. Vandaag en morgen racegeweld op het circuit. Laten we snel overgaan naar het circuit. Dan naar Willem van Dessen. Willem, goeiemiddag. Ja, goeiemiddag. Ja, je zei het al. De Trophy of the Junes dit weekend. De Trophy of the Junes, leuk evenement uh, ieder jaar. Een van de leuke aspecten daarin is uh, dat het circuit net iets anders is... Uh, als tijdens uh, alle andere evenementen. En ja, wat is er dan anders? Uh, zou jij je gaan vragen? Uh, denk ik dan. Maar ik ga je voor zijn. <lacht> op het circuit hier hebben we ook een uh, chicane En die wordt niet veel uh, gebruikt. Maar uh, ja, de afgelopen uh, seizoenen zien we dat wat uh, tijdens de trophy uh, of de junks uh, dan wordt gebruikt. Waar ligt die chicane dan? Uh, nou, dus uh, rijden de hun terug op. Uh, gaan dan weer naar beneden. En over uh, het algemeen gaan we dan in één keer door uh, via de maken op, uh, richting Scheidvak. Tijdens de trophy uh, er wordt een chicane die net uh, voor de slotenmakerbocht uh, ligt gebruikt. Dat houdt in dat de auto's uh, ja, iets uh, rechtsaf gaan en dan weer terug uh, linksaf uh, slotenmakerbocht uh, in. En het haalt uh, wat snelheid eruit. En ook voor de chicane ja, is het toch belangrijk uh, hoe je daarop afkomt. Uh, ja, er zijn uh, rijders uh, die verschillende technieken gebruiken. Er zijn er uh, die te uh, gemmen op het laatste moment. Uh, met het risico uh, dat de banden ook uh, sneller uh, zeggen: van nou doe het zelf maar. maar er zijn rijders die wat eerder uh, daarvoor uh, rennen, dan toch alweer een wat snelheid meenemen. En dat is toch uh, belangrijk, want na de chicane moeten we gelijk heuvel uh, op uh, richting schijflak. En hoe meer uh, snelheid je hebt, hoe eerder je in schijflak bent, dan... dat is het verhaal uh, van de chicane. dan gaan we trofee uh, Trophy of the Jones. Ja, Vanmorgen uh, volop uh, kwalificatie gehad uh, voor de courses, uh, die inmiddels bij uh, ja, iedereen min of meer bekend zijn. Dit weekend niet actief op voor uh, de Dutch GT4 actief, dat is de Dutch Radical uh, Cup, de Radical Cup, uh, dit jaar in het leven geroepen. Over het algemeen hadden we niet al te grote startvelden. Gelukkig dit weekend, toch wel een uh, aardig startveld van zo'n uh, 13 auto's. En nu rijden twee races uh, in het weekend. Nou, Ze zijn nu uh, inmiddels uh, bezig met de eerste race, een race over uh, 50 minuten. In de race inmiddels alweer, uh, ja die is in 10 over half 2, het is niet 10 voor half 3, dus 40 uh, minuten bezig en uh, zeker het eerste uh, 30, 35 minuten uh, volle spanning gehad uh, met een kopgroep van uh, vier auto's, het was uh, de Brit uh, Brundle die aan de leiding ging met op de tweede plaats uh, Junior trouwens, derde was het de equipe van uh, Bert Sonders uh, met Marcus Koster en vierde uh, zonder we dan terug uh, Erik Schwarz. Die zijn uh, lang aan het bakkenbij geweest. Tijdens deze race moet er ook een uh, verplichte uh, pitstop uh, gedaan worden. Junior nou, Stars uh, was de eerste uh, die de pits kwam. Daar zijn uh, verplicht de tijd uh, stil bleef staan. Een uh, ronde later kwam het uh, Drie uh, waarmee die in was ook uh, de pits uit in. Die bleef ook allemaal met je staan. Maar ja, het zag er toch naar uit dat de Engelse equipe van Brundle uh, en Abbott net even eens vroeg wegging. Uh, en die is derhalve uh, de leiding over te nemen. Uh, of uh, eigenlijk te behouden, want we gingen er vanuit, Junior trouwens in zijn rondje, zijn vrije rondje. verhoofd hij de kop wel? Nou, de twee equipes die ook in de kopgroep waren, die was hij voorbij bijna zijn pitstop. Maar de Engelse equipe ligt nog op het kop. En dat is de equipe van Alex Bundel en James Abbott. Met op de tweede baas nu Junior Derde is het inmiddels Erik Zwart. En vierde is de equipe Patrick Sonders met Mark Koster. Met nu Mark Koster achter het stuur. Oké okay, Willem, helemaal duidelijk. Dankjewel voor dit moment en straks komen we weer bij terug. Oké, okay, tot zo. Oh, tot zo, dat was Willem van Essen vanaf het circuit Park Sanford. Straks meer over de Trophy of the Jews. Dat allemaal bij Sanford op zaterdag. de jaren tachtig bij CFM op de radio. Je hoorde de Talking Heads en de Slippery People daarvoor trouwens in je wijnhuis. En wat een lekkere plaat is dat, zeg je, hoor. Black and Black. Black and Black? Nee, Back and Black. Back in black, ja, oké. Okay. We hebben nog één eh, kort bericht, gaan we een plaatje draaien. En daarna het Snel weerbericht. naar het weer. Ja, want iedereen is natuurlijk razend benieuwd of het zo ook mooi weer zal blijven. Maar allereerst nog even iets zakelijks. Het zomerreces voor de politiek in Zandvoort is weer voorbij. Het is voorbij. Ik zeggen dat de afgelopen twee maanden toch redelijk uh, ontspannen zijn verlopen, of niet? Dat dacht ik wel, ja. Maar goed, ze zijn er weer. Want uh, komende dinsdag komt de Zandvoortse politiek weer bijeen voor een nieuw politiek jaar. Het lange zomerreces is dan ten einde. Maar heeft toch een aantal spraakmakende onderwerpen binnen de Zandvoortse gemeenschap opgeleverd. Zo is dat natuurlijk het gedoe van de VRK rondom de Zandvoortse ladderwagen, maar ook het ter, ter visielegging van het aangepaste bestemmingsplan LDC. Kort waar het op neerkomt is, dat het weer herschreven is en dat er dus weer opnieuw procedures kunnen worden opgestart als men het er niet mee eens is. En deze eerste informele vergadering begint aanstaande dinsdag om 8 uur en de ronde tafel start om kwart over 9. De ingang naar de raadzaal is via de trappen op het Raadhuisplein. En zenden wij het ook weer uit? Uh, geen idee eigenlijk. Ja, volgens mij wel. Ja, ja. Goed. In ieder geval, dinsdagavond... We gaan ze weer los, zoals wij dat noemen. Op de raadsvergadering. Nou, ik ben heel benieuwd hoe uh, dit allemaal weer gaat aflopen, Albert-Jan. Uh, ja, we krijgen weer een uh, poosje voor de kiezer. We houden het even in de gaten natuurlijk bij CFM. Zo dadelijk gaan we naar het strand, want daar zit hij natuurlijk. Hè, met dit uh, prachtige mooie weer van vandaag. We hebben het over Lex van de Hoorn van Meteopagina.nl. Eerst Andrew Gold, here is Never Let Us Slip Away. Yeah I really Ik wist niet dat je zo mooi kon zingen, Albert Jan. Goed hè, ja. oh, heerlijk nummer dit. Heerlijk, lekker meezingen met Andrew Gold. Never let her slip away. En we gaan in een rap tempo naar het stroom van Zalvoort. Want daar is jouw aanwezig, Lex van de Oren. Goedemiddag Lex. Goedemiddag. Goedemiddag. Man. hey, Goedemiddag. goeiemiddag. Hij zit er eindelijk weer, gelukkig. Ja, gelukkig. Nou, het... Maar dat zomertje wel, hè? Jongen, jongen, jongen, wat een zomer. Trouwens, tr trouwens hebben we, het, we hadden het over de zomer. Maar de zomer is eigenlijk nog niet afgelopen, hè? Nee. Word ik in de balie nee. genomen dan op de radio? Ja. Oh? Want waar jij het over hebt, dat is de meteorologische zomer. En de kalenderzomer, die loopt tot 23 september. Oh. Dus we dus je... gaan nog wel even door met het mooie de, weer. Dit dus zit alleen maar goed berichten voor ons. <laughs> dus we hebben nog drie weken. We hebben oh. nog drie weken. Nou, <laughs> ja, verras nee, ons dan. Verras nee, maar, ons. Nee, maar dat zit zo in elkaar uh, Rob. Uh, de meteorologen die uh, werken, in de ma werken met de maand juni, juli en augustus. Maar de kalenderzomer die gaat tot 23 september, want op 23 september is het net zo lang licht als donker. Kijk. En, en daarna wordt het langer donker dan licht. En dat is het einde van de zomer. Oké, okay, we hebben nog drie weken dus om uh, die rotzomer uh, in te halen en goed te maken. Ja, precies. Wat... En jij, gaat, jij gaat nu vertellen dat dat gaat gebeuren, of niet? Ja, want we hebben normaal in de, in de maanden juni, juli en augustus hebben we 21 zomerse dagen. Dat is dus het gemiddelde. En we hebben er maar zeven gehad, Rob. Jongen, jonge, jonge, jonge. Jongen, jonge, dus we moeten het inhalen. En we hebben er nu al in uh, september twee zomerse dagen. Dus we gaan het inhalen. <laughs> Kijk, helemaal goed. We gaan het inhalen. Nou, uh, ik zal je eens... ze lezen wat er op tv staat op de tv daar staat nu meezorg en later in de middag zou er een bui kunnen ontstaan nu heb ik de laatste computerberekeningen bekeken en die bui die zou kunnen ontstaan boven het door het zeekanaal dus we blijven gewoon droog houden en de, de maximumtemperatuur die, die komt uit op ongeveer 25 graden. En kort geleden was het op 23 graden in Zandvoort. En de temperatuur die gaat er wel even omhoog. Dus we zitten helemaal goed vandaag. Kijk, lekker hè. Ja. Ik word er echt vrolijk van, weet je dat? Ik ja, maar, wel lekker. maar zullen we dan maar stoppen hoor? Nee, he, nee, <laughs> nee, he, nee, hè. <laughs> <he, nee, he. laughs> Want wat ik nou ga vertellen, ja, wordt er niet vrolijk van. <laughs> ja, nou, doe maar wel, maar. Oké. Okay. Ja, toch wel. Ja, want uh, we hebben nu dus de voordelen van de, de oude tropische uh, orkaan Irene, Irene, En die stuurt dus nu warme lucht naar, uh, naar ons toe, naar het zuiden. Maar toch komt Aireen dichterbij. En dan uh, is het uh, wisselend bewolkt met eerst uh, toch wel buien. En in de middag dan gaat het weer opklaren En er staat zwakke tot matige veranderlijke wind. En de temperatuur die gaat uh, aanzienlijk naar beneden, naar de 21 graden toe. En dan maandag, dan hebben we, ja, dat, ja. Arin krijgt vandaag een kusje van me, maar, van, maar maandag helemaal niet meer. Want dan uh, staat er een vrij krachtige zuidwestenwind, tot kracht 5 van de kust, met uh, 18 graden. Oké, okay, het is alleen vandaag dus uh, echt uh, prachtig uh, weer. En, uh, ja, en uh, dat is donderdag al begonnen, hè? Ja, oké. Okay. Maar vandaag ja. is het wel extreem mooi, hè? Ja, donderdagmiddag toen begon het. En uh, vrijdag en vandaag. Dus we mogen toch niet klagen. Dat is waar. Dinsdag klaag ik dus wel, want dan uh, gaat in de loop van de dag uh, de bewolking weer toenemen. Misschien dat we het droog houden en er staat een uh, windkracht 5 tot 6 op het strand. In het dorp is het dan wat minder en dan is het eveneens 18 graden. Dus uh, ja, uh, toffe <tijd> dag, mannen. Maar het was een hele rekensom, want als ik die zomerse dagen nu bij elkaar optel, dan heb ik er volgens mij nog 12 te gaan in september. Kan dat kloppen? Ja, en misschien dat we volgende week uh, het weekend, dat we dan weer goed zitten, want er is een nieuwe tropische cycloon in de maak. Of hij is er al. Dat is uh, Katia. En uh, die gaat uh, ook zo uh, langs de oostkust van Amerika en die komt er ook weer uh, bij IJsland terecht ongeveer in die periode. En dan zouden we dus in het weekend, als dat allemaal gaat volgens de berekeningen, zouden we daar weer uh, de voordelen van hebben. Dus misschien dat je me weer moet bellen, Anders Jan. Okay. Ja, het is niet persoonlijk, maar ik vind het zo leuk om jou te bellen. Ik ook. Ik <lacht> leuk dat je me belt. Ja, leuk <lacht> dat je me belt. <lacht> hey, dus uh, dat was het zo'n ja, beetje. Nou, jij gaat lekker uh, genieten op het strand nog. Tot, uh, tot in de avond, neem ik Alex. Uh, ja, dat wordt uh, eten op het strand. Eet op het strand, heerlijk. Geniet ervan. Doe, uh, en de mensen en, uh, die het uh, weerbericht uh, willen blijven volgen, waar kunnen ze terecht? Nou, als je op strand zit, dan kan je op je mobieltje kijken. Op uh, www.meteopagina.nl slash mobiel. En uh, als je thuis bent, dan kan je dat mobiel eraf laten. Dat is gewoon uh, www.meteopagina. En uh, als je thuis bent, kan je ook op tv kijken natuurlijk, hè. Op kanaal 45. Precies. Nou. He, helemaal goed. En Twitter kan ook. Gewoon nog. Dan kan je me volgen op Meteopagina. Meteopagina. Helemaal goed, Lex. Ja. Mag je hartelijk danken en graag tot volgende week En tot volgende week hè Tot volgende week Lex Hoi, dat was Lex van de Oren Vanaf het zonnige Zandvoortse strand En er hoort ook zonnige muziek bij, Albert Jan Ja, Spe M dan, minder dan onze grote vriend Ja, speciaal eventjes voor Lex van de Oren Onze enige echte eigen weerman Want die zit op het strand bij Copacabana, Copacabana. <laughs> Hier is Barry Middellow His name was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 Lekker naar het strand, dat zou ik gewoon doen met het mooie prachtige weer van vandaag hier in Zandvoort. Je de ziel van Crystal Fighters en Plage. En uh, ja, Albert-Jan, Joop van die heeft Zandvoort verlaten, want die zit vanmiddag in Amsterdam bij de voetbalwedstrijd van vanmiddag. Goedemiddag Joop. Ja, goedemiddag heren en luisteraars uiteraard uit een brood Amsterdam, maar nou, dat is je echt niet. Weten. Ik ben blij dat ik even in de schaduw kan staan. Maar uh, het is, uh, ik denk dat het niet prettig is om in dit soort uh, toestanden te voetballen. Nou, zullen we niet klagen, want we hebben natuurlijk uh, niet zo heel erg dender om het samen gehad. Dat zeg ik toch heel erg netjes. Maar goed, we uh, hebben het voetbal is weer begonnen. Eerste uh, competitiedag van seizoen dus 2011 2012. Hij staat voor het uh, speelt uh, vanmiddag bij uh, TOB in Noord-Amsterdam. Amsterdam Moet, moet ik het zeggen eigenlijk. En uh, ja, een prachtig mooi veld, moet ik zeggen. Ja, er is, nog niet op er is zeker nog niet op. Dit is de eerste keer dat er op gespeeld wordt waarschijnlijk. Wat zeg jij, sorry? Dit is de eerste keer dat op dat veld gespeeld wordt waarschijnlijk. Ja, dat denk ik ook. Ja, misschien ja. Met, met zijn. Maar we zijn hier vorig jaar geweest natuurlijk. Ja. Want we speelden toch ook in dezelfde competitie als Sandvoort. En ik, ik herinner me, als we dat van dat was een verschrikkelijk droog en hard veld. Soms kwam het met een of voor al in de zevende minuut... Vier minuten voor de laatste uh, plaatsje af en de schijf komt COB gelijk. En Sandvoort, die scoorde nog via een kopbal van Maurice Mol in uh, uh, uh, vier minuten voor, uh, vier minuten plus tijd, laat ik het zo zeggen. Het tot toch de aanweer, daar teken ik nou eigenlijk meer voor. Sandvoort heeft uh, niet een heel nul team. Zonneveld staat in de basis, Jan Zonneveld. Daniel Arends, natuurlijk Daniel Arends, want hij is nieuw bij Zandvoort. Hij speelt ook in de basis. Een man die komt bij onder andere opleiding gehad bij Ajax hij is de jong uh, ADO gespeeld. zelfs A-groepvoeder geweest van jong ADO... ...en hij heeft de laatste paar jaar bij uh, Katwijk, en dat is topgassen gespeeld... ...is nu terug op Zandvoort, op zijn oude stick, waar hij ooit begonnen is... ...en hij speelt uh, op dit moment een rol eigenlijk op het middenveld. Nou, we zijn nu bezig, even kijken, een minuutje of uh, 18, met zien geest. ...en het is uh, puur aftasten. Ik denk ook dat het ook door de warmte komt. Er zijn nog geen kansen geweest, voor geven beide teams... ...en dat is, uh, ja... Misschien jammer, maar wel een klein beetje logisch. Nu uh, wordt hier, dat is <laughs> heel verpand, dat moet ik even vertellen. Voor de derde keer wordt hier uh, gevlacht door de. Door de assistent scheidsrechter van de TOB. En voor de derde keer wijst de scheidsrechter de andere kant op. Het oh? <laughs> ja, is over een <laughs> Het is wel gebeurd, oké? Okay? nu nee, goed. Uh, uh, Zandvoort, uh, uh, heeft, uh, nou dat heb jullie hier in het stand op de krant kunnen lezen. Uh, niet echt dender op het begin gehad, maar ook niet slecht. Uh, het had anders gekund. Maar goed, uh, het is niet anders. Pieter Keur heeft een rode kaart gekregen in de wedstrijd tegen DSS en de wedstrijd voor de beker. Die uh, heeft daar een schors opgelopen van drie wedstrijden. De Zo. De wedstrijden die hij uitziet, ja, dat is pittig. Dat is pittig. Het ja, is hetzelfde wat altijd. Het is kwetsen, kwetsen, kwetsen tegen de jaarbieten. En op een gegeven moment zijn ook jaarbieten, die accepteerden niet meer. En als je dan voor de tweede of derde keer een rode kaart krijgt, ja, dan staat de kaart voorbij. Ga maar lekker op drie wedstrijden aan de kant zitten. En dat is nu gebeurd met, met Pieter Keur. Zo Is hij er wel? Ja, hij is er wel. Oh, Oké. Okay. Ik heb hem gezien. Ik heb daarentegen, die eerste wedstrijd die de schorsing uitzat. dat was in de bekerwedstrijd. Uh, daar heb ik hem niet gezien. Uh, maar uh, uh, laten we eerlijk zijn: uh, uh, Sander Hittinger, is assistent, en hij zijn vier handen bij een buik. En dat loopt allemaal wel los. Sander die dus zijn bal bezit, uh, op de linkerkant van het veld. Die speelt uh, naar Chambord, wordt ingespeeld door Hiriamans. Mans, uh, die gaat terug naar Aardenwerk. Aardenwerk, uh, lange bal in de ruimte, naar Patrick van der Oort. Van der Oort, die kan helpt. Een heleboel ruimte kan hij krijgen. En dan gaat hij nu. Gaat hij proberen te pikken Als je maar volgt, laat Er zijn drie mensen voor. Het verstand, hoor. En het had misschien wat beter geweest. Paas. Na nou, vijfse Rikkers. Rikkers. Probeert zijn man te, te. te passeren. Lukt niet. Dan gaat vier voet van de verdediger. Over de zijlijn. En het is de hoogte van de 16 meter lijn. Van het TOB. Wordt ingegooid. Naar Bas Lennons. Lennons uh speelt in naar Arends, Danilo Arends, naar Max Aardewerker, terug naar Arends. Er werd een beetje breien naar een mooie dieptepas. Er wordt geplacht van buitenspullen en gefloten. En dat is dus ja, een op voor TOB. Zo dus zijn we eigenlijk alweer de hele tijd dan weer, bij het doel van Gander bij Zandvoort. Het is uh, aftasten. eerste wedstrijd van het seizoen natuurlijk. een uh, prettige wedstrijd. Maar uh, laten we hopen dat Zandvoort het uh, dit uh, keer goed doet in de eerste wedstrijd. Gespeeld, nu ruim 20 minuten. En het is anders nog steeds 0-0. Dankjewel Joop en straks komen we weer bij je terug. Ja, bij dat uh, barbecue weer van vandaag dat past echt zo'n plaat hè? van Bonium de Sunny. Dit weekend op het uh, circuitpark zo voor de Trophy of the Junes. CFM, Race Radio. Pit Report, pit Report. En daar hebben we uiteraard onze Pit Reporters weer aanwezig. Ditmaal Willem van deze nogmaals, goedemiddag Willem. Hoe is het daar op het circuit? Goedemiddag, ja. Ja, op het circuitpark uh, zo goed. De maat, uh, goed toe uh, uiteraard. Heerlijk, hè met het weer. Ja, uh, Zojuist hebben we de finishcard van de Red Oakle Cup. Red Oakle Cup, race vijf. de vijf, uiteindelijk de winnaar is daarin geworden Junior Strauss. Yeeey, kassen! Net op de tweede plaats Erik zwart en derde is geworden de etipe Zonder Koster. En waar is Brundle, waar is Brundle gebleven dan? Ja, bundel, ik vertel het al, we hadden het vermoeden dat die niet wat kort uh, stil had gestaan in de pit. Nou, dat was inderdaad, een, uh, was dat het geval. Uh, die kreeg die, die kreeg ook een uh, stop en go. Maar ook buiten die uh, stop en go uh, penalty uh, zou het trouwens zeker voor zijn om die ook nog te schalten. En uh, sowieso de overwinning naar, uh, was naar uh, mee terug te nemen. Inmiddels kijken we naar een heel groot startveld. En dat is een startveld van uh, 43 auto's. En dat zijn uh, Net surfers uh, touringcars uh, touring cars en dat is, jongtimers. Uh, yeah, ja, youngtimers. Nou ja, Albert Jan, je hoeft maar iedere dag in de ochtend in de spiegel te kijken en je ziet een youngtimer dus, dan... Jij hebt het door, jij te door. <laughs> Ongeveer waar Youngtimer voor staat. Ja, hele mooie, uh, leuke auto's natuurlijk. Uh, wat oude auto's. Uh, ja, ik en uh, veel anderen van mijn leeftijd hebben die ook echt zien rezen in het verleden. En dan is het toch wel uh, leuk om dat nu ook uh, in actie te zien op de baan. En dan heb ik het onder andere over BMW's, Porsches, uh, Toyota, Supra. Ja, noem maar op, uh, opvallend uh, twee auto's dus ook, uh, ja die verwacht je niet, ze gaan op een uh, circuit uh, in actie, maar toch zijn ze aanwezig, zijn wel de langzaamste, nou, ze komen uit uh, volgens mij Oost-Duitsland, uh, Albert-Jan, de quizvraag, uh, welk merk denk je? Ja, ehm, uh, Skoda? Trabant! Oh, <laughs> Geweldig! We rijden ook nog twee uh, trabantjes. Ja, en dat is toch uh, heel leuk om uh, zo'n groot start wel te zien uh, met Chukko. Dus die gaan naar een rijden. Als ik uh, ben niet over. Uh, 12 uh, ronden is dat. Uh, ja, en het zijn toch. Uh, ja, het zijn niet uh, de minste. Natuurlijk uh, worden de snelste. Uh, die draait toch ook uh, tijden onder de 2 minuten. En dat met de chicaan erin. Dan uh, moet je toch aardig uh, goed gaan schrijven. zijn inmiddels zit de eerste ronde. Drop het kijken wie we aan de leiding hebben. Ja, het uh, is nummer 331. Uh, en dat is uh, Peter Stoks. Uh, die in een poortje rijdt. En op de tweede plaats is Tim uh, uh, V. Hier rijdt in een BMW M3. Ja, en uh, even de bandjes. Uh, ja, daar moeten we even op wachten nog oh, voor de land komen. Ik wil ongeveer op de twee plaatsen in beslag nemen. Oké okay, Willem, dankjewel voor uh, dit moment. En in het volgende we uur nemen we weer contact met je op. Okay. Tot, Tot straks, dan. dat was Willem van Nissen en dat was ook het eerste uur van uh, dit programma weer, robert -Jan. De tijd vliegt voorbij, maar zo dadelijk zijn we er nog twee uur lang. Hier is ECK en Oh Diana. Oh Diana she loves me yes she does look how she want me yes she does Woman, she loves me mm -hmm. me live at don't the place me come from. it is a nice place we love the dance out. me uh, the world of for you me uh, days, as a now man me live in every country knowledge and wisdom that is the key i can check take check, check check every girl that i see me be no that you've been given Party. But now I'm past 23. I've got to be free.